Kees Groot met het NOS-journaal. Bij de aardbeving in Nederland... 12 Nederlanders licht gewond geraakt, zegt alarmcentrale SOS International. Ze hebben vooral botbreuken. Op het moment van de aardbeving waren ongeveer 500 Nederlanders in Nepal. Met 100 van hen is nog steeds geen contact. Gisteren kwamen de eerste Nederlanders terug uit Nepal. Vanmiddag landen er nog eens 44 Nederlanders in Eindhoven. Twee bestuurders van een dochteronderneming van NS zijn geschorst vanwege onregelmatigheden bij de aanbesteding van het openbaar vervoer in Limburg. Het bedrijf zou ongeoorloofd vertrouwelijke informatie hebben gekregen van een medewerker van een concurrent die ook in de race was. De NS heeft de onregelmatigheden zelf ontdekt. De dochteronderneming won de aanbesteding, maar als dat wordt teruggedraaid, respecteert NS dat. Na de Tweede Kamer gaat ook de Eerste Kamer akkoord met het voorstel van D66 om de benoeming van de burgemeester uit de grondwet te halen. Daardoor is een nieuwe manier van het aanstellen van burgemeesters een stap dichterbij gekomen. Hoe dat uiteindelijk gaat gebeuren staat niet in het voorstel. Mogelijkheden zijn bijvoorbeeld om de burgemeester door de gemeenteraad te laten kiezen of rechtstreeks door de bevolking. Met deze stemming is een wijziging van de grondwet nog lang geen feit. Het voorstel moet nog eens door beide kamers worden aangenomen en dan met een tweederde meerderheid. Bij een grote aardverschuiving in Afghanistan zijn zeker 52 doden gevallen. De aardverschuiving was in een afgelegen en moeilijk te bereiken gebied. Het zal daarom zeker tot morgen duren voordat reddingswerk op gang kan komen. Vorig jaar kwamen 350 mensen om het leven bij een grote aardverschuiving in hetzelfde gebied. De aardverschuivingen ontstaan mede door ontbossing en aantasting van het milieu. Het weer, de zon breekt door, al valt er in het oosten van het land nog een enkele bui. Het wordt 10 tot 12 graden. Morgen en de rest van de week blijft het licht wisselvallig met af en toe een bui. Dit was het Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de randstad vielen ze op de A1 naar Amsterdam. Tussen Soest en Laren twee kilometer na een ongeluk. Twee rijstrokken zijn dicht. A9, die amstel Amstelveen voor Oudekerk en de Amstel 4 kilometer. Ook daar is een ongeluk gebeurd en de rechte is dicht. Tot zover de verkeersinfo. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 to how you been and get down to the morning friends at last. The don't in my mouth. You've been a miserable Terug Uit de oorlog, uit de oorlog, uit de club M'n oren die piepen, gooi God sympathieke. Ik ben brak als de president Ik heb gedenkt, geef mij uw buurproven Voelde mij maar verjaardend net een boom King van de club, King Steffertan Ik nam het als een man kon het endelen Tot de volgende ochtend, alleen de kamp Ik zwaar in mijn zon we gingen door Maar er was geen goud bij de regenboog Hoi, ik ben brak Obama En ik hou van Thunderdome Thunderdome Been miss a look Deze er deze liewie, deze liewie, deze liewie? Doe mij bij, deze liewie, deze liewie. Is niks voor mij, maar dat zeg ik nu. Nee. Morgen zie je maar me weer met crew. mijn crew? Meisje rondkind in de Jamie Woe, super slecht gaan in de Peter Zoe. Molly, poppen, terwijl het niet hoeft. Help me je mij terwijl ze niet doen? Nu ga ik slecht in mijn weg. Waar zet de mol in mijn schoen? Dan de dom in mijn mond. Ik ben een misselijk kind. I'm gonna miss again.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 te amarti l'immenso per me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 Anche se qualche volta so di esagerare un po' quando corro la mia vita che più forte non si muove anche se la mia testa è un via vai ah, di fantasie eh, troppo perse e nem troppo, troppo miei posso farcela Ik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 all Now given all the facts of circumstance i did not believe that a romance would show itself in No one really lives without giving. on me.